8 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Gitarist, zanger en songwriter Lou Reed is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de pioniers van de rockmuziek. Reed werd vooral bekend als zanger en gitarist van de invloedrijke band The Velvet Underground. De band werd in 1965 opgericht. Samen met John Cale was Reed het gezicht van de groep. Hun debuutalbum, The Velvet Underground en Nico, is wereldberoemd. In 1970 verliet Reed de band. Als soloartiest boekte hij grote successen. Walk on the Wild Side en Perfect Day waren zijn grootste hits. In mei heeft Lou Reed een leventransplantatie ondergaan. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer. Het Weerinstituut verwacht dat een herfststorm morgen in een groot deel van het land zal leiden tot zware en zeer zware windstoten. Morgenochtend is een aantal uren code oranje voor extreem weer van kracht. Het gaat om de provincie Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Groningen en Friesland. De waarschuwing geldt ook voor de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied. Vooral in de tweede helft van de ochtend en de eerste helft van de middag zwelt de wind flink aan. Met windstoten die in het noordelijk kustgebied 130 km per uur kunnen bereiken. In Madrid hebben zo'n 200.000 mensen gedemonstreerd tegen het besluit om veroordeelde ETA-leden vrij te laten. De betoging was gericht tegen een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde dat Spanje de eigen wet heeft overtreden door de straffen van veroordeelde ETA-gevangenen te verlengen terwijl ze nog vastzaten. Een van de vrijgelaten gevangenen is Ines del Rio. Volgens het Hof heeft ze negen jaar te lang vastgezeten.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 Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth Radio. Met vanavond springhaanpizza's, pratende planten die er een geheim leven ook nog op nahouden. Vogels met een rugzakje, nou het wordt nog wat. Willem Bouten die won deze week de Academische Jaarprijs met zijn team met een app voor de Vogelaar. Want ook al staan vogels al jaren symbool voor vrijheid, ook zij worden inmiddels digitaal in al hun bewegingen gevolgd. ADHD, autisme, dyslexie, allemaal lijkt het iets te maken te hebben... met hoe je hersenen informatie opnemen. En dat is nou net iets waar de wetenschap meer over te weten wil komen. We gaan het er zo over hebben. En insectenkenner Marcel Dieke is de gast. Met hem praat ik straks over zijn onderzoek naar insecten... die optreden als lijfwacht van planten. En de term tritroverreacties reacties zou zomaar kunnen langskomen... als we niet oppassen. Even de kennis op straat pijlen. Zou wel iets met uh, sociaal verkeer te maken hebben? Een uh, interactie tussen drie mensen. Drie bomen. <laughs> ja, drie is in het Engels een boom, maar drie, ja, ik heb geen idee. Friedhoven interactie. Het is, het is toch drie, Grieks, hè? Ja, iets samen doen met z'n drietjes. Een triootje, denk ik. Iets met meidkunde. Klinkt een beetje als de artritis <laughs> Ja. Ja, dat is een drievoudige onderbreking. Een triootje. Marcel Dieken, zullen we dat soort... dat nou, vond ik wel aardig in de, in de buurt komen. Dat triootje komt heel aardig in de buurt. En het laat ook weer zien dat je eigenlijk complexe wetenschappelijke begrippen... ook heel goed moet vertalen naar het brede publiek. En vandaar dat ik meestal zeg, planten roepen om hulp. We gaan straks het uitgebreid hebben over planten die om hulp roepen. En dan zullen we het woord tritroven interactie maar gewoon lekker achterwege laten. Maar we gaan het eerst hebben over vogels. Want over de hele wereld vliegen vogels met een piepklein rugzakje vol met gps-apparatuur. Op pad gestuurd door Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam. En zo kan hij in detail het dagelijks leven van de vogel volgen. Afgelopen woensdag wonnen hij en zijn team de Academische Jaarprijs met het project. Ook aanwezig is Wouter van Steeland, een van zijn promovendi. Hartelijk welkom allebei en gefeliciteerd. Ja, meneer dankjewel. Bouten, hoe gaat dat eigenlijk een vogel met GPS uitrusten? Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, het is uh, letterlijk een uh, rugzakje, wat we vogels omdoen. En in het rugzakje, daar zit uh, GPS-apparatuur. Maar ook een, uh, een zonnecel om alles te voeden, een batterijtje. Um, er zit zelfs een uh, bewegingssensor in waarmee we het gedrag van de vogel kunnen uh, zien. En er zit ook nog een radiozender uh, en ontvanger in om de data uh, naar ons toe te krijgen. Maar ook kunnen wij vanuit ons kantoor het meetprogramma op de vogel terwijl die ergens rondvliegt in de wereld kunnen wij veranderen. Een hele zak vol apparatuur. Het is nog ja. een wonder dat het, dat het beest nog kan opstijgen. Als ik het, nou, zo het past ook niet op hele kleine vogeltjes. Op dit moment is het kleinste rugzakje wat we hebben is net onder de 6 gram. Daar zit dus alles in. Um, maar dan heb je toch een vogel nodig van nou, 200 gram of zoiets dergelijks. Dus dan praat je over een kleine meeuw of zo. Die, die dat kan het dragen. Maar veel kleinere vogels kan dat niet. Het lijkt me ook nog best moeilijk om, om een vogel te vangen om hem vervolgens een rugzak om te binden. Ja, uh, je mag ook niet zomaar een vogel vangen. Mag dat niet? Um, nee, je mag het niet zomaar voor de fun doen. Uh, van wie niet? Er is een uh, ethische commissie die uh, bepaalt of de onderzoeksvraag van die is... dat dat eigenlijk rechtvaardig dat je vogels daarvoor vangt. En dan moet je dus uh, toestemming vragen. En je hebt ook een diploma nodig om vogels te vangen. Dus dat betekent eigenlijk ook dat wij altijd al in al ons onderzoek... werken wij samen met specialisten die op de soort waar we dan onderzoek naar doen... echt daarop, uh, daar heel veel ervaring mee hebben, ook veldervaring mee hebben. Dus die weten hoe ze met die vogels om moeten gaan. Wij vangen zelf geen vogels. En die binden ook dit, dit zakje om. En vanaf het moment dat het de vogel is uitgerust met dit zakje... kunt u de vogel in de gaten houden. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk, uh, elke, nou, het hangt er vanaf hoe je hem instelt... maar bijvoorbeeld elke paar seconden... dan meet hij waar hij is en wat voor gedrag hij heeft. Dat slaat hij allemaal in een loggertje in dat rugzakje Slaat hij al die gegevens op. En dat bewaart hij dan. Dus als hij naar Afrika gaat voor de wintertrek, dan slaat hij al die gegevens slaat hij op. En als hij dan terugkomt in een gebied waar wij antennes hebben staan, dan worden al die gegevens weer overgezonden. Dus je kunt niet, niet live de vogel volgen? Dus niet mm. dat je vanachter je scherm permanent ziet: de vogel is vandaag aan het overnachten in Luxemburg. Nou, dat is wel als hij uh, in de buurt van het antennenetwerk zit. Maar dat is niet als hij dus een lange tijd uh, daar vandaan weg is. Vaak hebben vogels in het broedseizoen hebben ze een vaste plek, een nest. Het kan een kolonie zijn of het kunnen uh, verspreide nesten zijn. En dan zetten we daar een antennenetwerk op om al die gegevens binnen te halen. Een schat aan informatie lijkt me, Wouter, wat jullie binnenhalen. Ver verbaast het jullie wat jullie vinden over, over de vogeltrek? Het is... Uh... Ja, op zijn minst fascinerend te noemen, zeg maar. Er zijn natuurlijk al heel veel dingen die we al een tijdje weten door grote aantallen vogels te bekijken in het veld. Maar als je dan zo'n zender op individuele vogels gaat plakken, dan krijg je echt een inkijk in hoe snel die vogels bepaalde afstanden kunnen afleggen. Of de afgelegen plekken die ze elk jaar opnieuw terug weten op te zoeken om daar te overwinteren bijvoorbeeld. Een die waar ik onderzoek naar doe die slaagt er toch in om eh, na ja, meer dan een half jaar afwezigheid in Afrika... Eh, terug te vliegen naar exact dezelfde boom in Cameroen als waar die het jaar eh, ervoor zat. Dus dat zijn wel zeer spectaculaire ontdekkingen, zeg maar... waar je toch wel gefascineerd door wordt. Een, een, een vraag heb ik me eigenlijk altijd al afgevraagd hoe vogels dat doen. Hoe weet, hoe weet een vogel nou weer precies datzelfde dak te vinden... als hij terugkomt in Amsterdam in het voorjaar? En hoe weet hij nou weer in Sevilla waar hij vorig jaar was? En hoe weet hij eigenlijk überhaupt waar die naartoe moet? Hmm. Ja, Dat zijn uh, zeer mysterieuze fenomenen... waar we nog enorm veel vragen over hebben... ook zelf als wetenschappers. Dus ik kan je daar jammer genoeg geen definitief uh, antwoord op geven. Uh, wel is het zo dat er uh, goede aanwijzingen zijn... dat vogels gebruik maken van het magnetisch veld... Uh, bijvoorbeeld om zich te oriënteren. Uh, maar als je ziet hoe precies ze erin slagen... om, de omgeving, uh, ja, om zich te oriënteren in de omgeving... Uh, dat suggereert toch wel dat ze ja die, die omgeving ook kennen en dat ze, dat ze een visueel uh, kaart hebben zeg maar van, van hun omgeving en maar dat de, ze hoe, weten hoe precies is met. dat Hey, weten ze dan ook, ook precies welke boom ze naartoe gaan in, in Spanje of, of in Afrika of waar dan ook? Ja, dat, dat zijn patronen waar je naar op zoek kan gaan en uh, dit soort data, en dit soort bewegingsdata. Dus in, in, dit, in het geval van die die zie je wel dat ze dus effectief naar diezelfde plek terugkeren in Afrika. En dan weet je wel van oké, okay, ze, ze doen het. Dus ze, er is ook een mechanisme uh, waardoor ze daartoe in staat zijn. Um, als het er, maar je ziet het ook op veel kleinere schaal Bijvoorbeeld als een wespendief een wespennest heeft gevonden Want die, dat is een roofvogel Maar die graaft dus in de grond naar wespennesten En dan neemt hij die honingraten met die larven eruit En die brengt hij dan terug naar zijn jongen Maar vaak kan hij niet zo'n heel wespennest in één keer oogsten Dus dan vliegt hij toch terug op, opnieuw naar diezelfde plek maar dat kan soms 20, 25 kilometer van zijn nestboom vandaan zijn. Dus hij doet het wel op dezelfde dag of de daarop volgende dag. Maar hij, hij, ja, hij navigeert exact terug naar die plek waar je weet dat dat wespennest zich bevindt. Dus ja, het is eigenlijk bijna onmiskenbaar dat die dieren toch... Uh, het landschap herkennen en daardoor kunnen navigeren. Een soort kaart ergens in, in het ja. hoofd hebben. Uh, Willem Bouten, nou is er ook onderzoek geweest... dat was uh, afgelopen voorjaar in het nieuws... naar aanleiding van de klimaatverandering... werd voor een aantal vogelsoorten geconcludeerd... dat ze hun routes aanpassen aan het veranderende klimaat. Sommigen die besluiten bijvoorbeeld om een jaartje te blijven... als, als het een milde winter is... Of, of ze gaan ergens anders naartoe waar meer voedsel is. Dat maakt het probleem nog complexer... want hoe weten ze dan weer waar ze dan wel naartoe moeten... en dat daar dan wel voedsel is? Ja, dat is inderdaad uh, uh, vaak een grote vraag. Uh, we, we zien dus nu wel op, op individueel niveau wat ze doen. Uh, Wouters en wespendieven, die komen elk jaar gaan die op en neer naar Afrika. Maar er is er ook wel een eentje geweest die gewoon daar een, uh, een hele zomer daar is gebleven. Die helemaal niet terug is gekomen. Wacht even, u zegt individuen, want, want tot nu toe dachten we eigenlijk altijd van vogels vliegen in zwermen. Maar er, er is wel degelijk onderscheid tussen de individuele vogels. Ja, er zijn, uh, we kennen natuurlijk de ganzen die in die veevormen vormen door de lucht uh, zien vliegen. Die altijd samen vliegen. Maar er zijn ook heel veel vogels die uh, individueel vliegen. En uh, we zien ook families die samen vliegen. Maar ook juist weer, ook weer de wespedieven, bijvoorbeeld. Die helemaal niet samen vliegen. Die, uh, die als individu gaan. En als je dan naar het grote geheel kijkt. Dan zie je toch wel heel veel dat het als het ware weer samenklontert. En dan denken we dat dat een kwestie van communicatie is. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan ook zo zijn. Uh, vandaar bijvoorbeeld is er een ontzettende sterke zuidwestenwind... en al die vogels die wachten even met verder te trekken. En als we nou een paar dagen van dit soort weer hebben... en dan ineens weer hele gunstige vliegomstandigheden hebben... dan krijgen we ineens weer enorme grote groepen vogels die overvliegen. En dan lijkt het alsof die vogels dat van elkaar weten... maar dan wordt het gewoon door het weer eigenlijk bepaald. Het is gewoon een goede vliegdag. Ze willen helemaal niet Gewoon een niet goede vliegdag, ja. En dus het wil helemaal niet zeggen dat als wij zwermen zien... Uh, dat dat per se uh, interactie is tussen de individuen. Kijk, als je, die, als die als mooie je... spreeuwen natuurlijk wel. Hè? Ja, <laughs> maar als je de individuen leert kennen... hebben ze dan ook echt hun, hun vaste gewoontes, hun, hun vaste routes... Hun, hun vaste pitstops onderweg? Ja, ja dat is, uh, daar hebben we ons echt over verwonderd. Hm. Uh, bijvoorbeeld, um, we hebben meeuwen die we op Tessel volgen. Of tenminste, die een kolonie op Tessel hebben. En dan was er een vogel die ging elke keer ging naar de waterzuivering. En bij zo'n waterzuivering heb je een aantal van die hele grote waterbakken... Waar, de, waar het water gezuiverd wordt. En dan hadden we vijf bakken op een rijtje staan. En onze vogel die ging altijd naar bak 2. Dus ja, wat je dan moet doen is dan ga je daarheen... om te kijken waarom nou eigenlijk die bak 2 zo aantrekkelijk is voor meeuwen. En dan kom je daar... En dan blijkt dat in bak 1 zitten duizend vogels. In bak 2 zitten duizend vogels. In bak 3 zitten duizend vogels. En 4 en 5 ook. Dus het is helemaal niet zo dat die ene bak aantrekkelijker is. Alleen onze vogel, die wij volgden, die ging altijd naar diezelfde bak. Net zo goed als dat ik, als ik in de trein zit, altijd in dezelfde coupé ga zitten. Het zijn dieren. Ja. Het zijn dieren. Wil dat wil ook zeggen dat ze, dat ze in die gewoontes um, weten van, nou ja. Op dat moment staat daar de visboer. Dus dat is een goede plek om dan aan te komen. Dat is ook zeker zo. Ja, maar er is ook een, een mail die... Nee, nog een mooier verhaal. <laughs> uh, van onze. <laughs> <ze> maar allebei, <laughs> ik vind het leuk. <laughs> onze Belgische collega's, waar we samen onderzoek mee doen. Die hadden een mail, die ging elke keer vanuit uh, Oostende... Ging die naar uh, de, de zuidkant van uh, België, tegen de Franse grens aan. Dus zij ook weer kijken van... En dan kan je met Googlers en Street View kan je al heel veel doen... als het in een bebouwd gebied is. Dus zij hadden op Street View gezien dat daar de Krookie Chips fabriek stond. En dus die mail, die gaat elke keer naar de Krookie Chips fabriek. Dus toen zeiden ze gaan kijken van, maar wat, wat heeft hij daar? En dan bleken er hele grote bakken te staan met uh, aardappelafval. En daar ging hij gewoon eten. En dat kwam in het nieuws. En toen vond de fabriek dat ze een beetje ongunstig in het nieuws kwamen. Want mee, we zijn ook wel eens door grote uh, groepen mensen worden die als een probleem ervaren. Uh, als ze je ijsje uh, afpakken of je auto onderscheiden. Um, dus ze kwamen, die die kwam ongunstig in het nieuws. En die heeft toen die bakken afgedekt... Dus die meeuwen hielden, wij zagen dus in de gegevens dat ze ophielden om die kant uit te vliegen. Toen dachten ze van nou het is allemaal over en dat was toch wel lastig om elke keer die bakken af te dekken. Dus dan gaat die bak weer open en die meeuwen die komen gewoon weer terug. Dus die op een of andere manier weten ze toch dat ze daar hun eten kunnen halen. Maar hoe dan? We communiceren ze met elkaar of gaan ze gewoon af en toe kijken? Grote vraag. Wouter? Grote vraag. Ja, het is uh, ervaring, hè? dus in het geval van die meeuwen bijvoorbeeld zie je wel dat ze eerst nog eens tot in uh, Wallonië zijn gevlogen en dan hebben vastgesteld van oei, het, is, het feest is gedaan, uh, we komen niet meer terug. Achteraf zijn ze het terug beginnen oppikken, of dat dan van een kameraad is dat ze het hebben gehoord of dat ze zelf weer uit ervaring hebben uh, uh, geleerd, zeg maar, dat is, uh, nog niet, dat is eigenlijk niet echt duidelijk. Um, maar je... Bijvoorbeeld ook, en je vraagt bijvoorbeeld, hoe weten ze dan dat ze naar een ander gebied moeten? Bijvoorbeeld als klimaatsverandering zegt, uh, ga naar een ander gebied. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn, als ik uh, die wespen die we bekijk bijvoorbeeld, uh, die zijn trouw Dus die komen elk jaar terug naar hetzelfde nest, hetzelfde territorium en die zijn het gewend om daar succesvol een aantal jongen groot te brengen. Uh, maar wat je ook ziet is dat er soms valt een partner weg die wordt, Die, die sterft uh, door de loop van het broedseizoen. Of er komt er eentje aan bij het nest en zijn uh, partner komt nooit terug uit Afrika. Uh, en dan zie je toch dat die vogels geforceerd worden om hun gewoonte te doorbreken. En daardoor iets nieuws leren ontdekken. Dus bijvoorbeeld een vrouwtje wespedief zit uit een... Uh, ...op de Veluwe hopeloos te wachten op haar man... ...die maar blijft landerfanten in Mauritanië... Wel, ...die gaat op de duur met een ander gaan lopen... ...en die gaat een ander gebied ontdekken... ...en die gaat ergens anders een nest stichten... ...maar enkel omdat ze geconfronteerd werd met... ...een, ja, een, een moeilijke situatie, zeg maar... ...dus uh, ja, je ziet al dat er een deel um, een gewoonte is natuurlijk... ...waardoor dat die dieren altijd hetzelfde blijven doen... Uh, maar dat er soms wel een gebeurtenis is waardoor ze zich moeten gaan aanpassen en ze ge echt geforceerd worden om, om iets nieuws te proberen. Ook al zijn er daar misschien bepaalde risico's aan verbonden. Bijvoorbeeld dat haar man nog wel terug had kunnen komen, maar dat, die, dat ze ja, door hem te bedriegen zeg maar, uh, dat ze er niet succesvol uit kwam omdat die nieuwe man van haar niet veel voorstelde. Dus ja, het is altijd, het is, er zijn altijd risico's mee verbonden natuurlijk. Maar, op een maar, gegeven moment... maar ik vind het altijd wonderlijk als, als er van een vogel wordt beweerd van een vogelsoort dat die monogaam is. Omdat ik dan altijd denk: misschien gebeurt er onderweg wel heel veel wat, wat ja, de vogel onderzoeken. Misschien zien de vogelonderzoekers ook niet alles. Nee. Of weten jullie aan de hand van DNA-onderzoek... dat ze wel degelijk echt monogaam zijn? We weten dat er heel veel gezeurd wordt in de vogelwereld. Bijvoorbeeld bij kleine vogeltjes wordt er ook van uitgegaan. Maar de mannelijke koolmezen die sticht in een nestje met een vrouwtje. Maar als ze de kans krijgen... dan gaan ze ook bij die andere vrouwtjes in de buurt op bezoek. Dus het is een beetje opportunistisch, zeg maar. Het zijn net uh, mensen? Ja. In dat opzicht zeker wel. Ja. Allee, ze, het, is, het, is, het is gunstig om trouw te zijn. Zeker hoe, hoe lastiger de omgeving waarin je moet overleven... hoe beter het is om, om trouw te zijn aan elkaar. Albatrossen bijvoorbeeld... die komen maar eens om de twee jaar tot broeden... Om, en leggen telkens maar één ei... omdat ze een zeer moeilijke omgeving hebben om in te overleven. Ze zwerven over de oceaan... op zoek naar moeilijk bereikbare voedingsbronnen zoals vis. En die albatrossen zijn trouw aan elkaar. Die gaan telkens opnieuw samen aan hetzelfde nest beginnen. Bij andere soorten die in een andere omgeving leven waar dat de bronnen makkelijker voorhanden zijn of waarbij dat er in één jaar veel meer voedsel beschikbaar is dan in een ander jaar, die kunnen zich al wat... Risicovoller gaan gedragen ten opzichte van hun partner. Zeg maar. Die hebben daar meer tijd voor over en meer energie misschien. Ja, ook. en die lopen minder risico dat, dat, hun, uh, dat, dat ze nooit nageslacht zouden voortbrengen. Zeg maar. als, als, als Albatros is het misschien niet zo verstandig om uh, op een ander te gaan. als je weet dat je samen hard moet werken om dat jong toekomst levend groot te kunnen of, of gezond groot te kunnen brengen. Terwijl dat, dat bij ja. de anderen niet het geval is. Jullie hebben de Academische Jaarprijs gewonnen. Dat is niet alleen een prijs voor het onderzoek, maar vooral ook voor de manier waarop je het onderzoek aan de man brengt... om het publiek uh, bij de wetenschap te betrekken. Jullie willen met dat geld van die academische jaarprijs... een app gaan ontwikkelen voor, voor, de, voor de telefoon. Wat houdt dat precies in? Wat voor app willen jullie ontwikkelen? Nou, Het is eigenlijk zo dat met die gps... weten we dus heel veel van die vogels waar ze, waar ze zich bevinden... en dus ook nog wel een beetje wat voor gedrag. Maar we weten nooit waarom ze dat doen. Uh, ik gaf al dat voorbeeld van, de, van die waterzuivering of die krokenchips... Um, een, een oievaar waar we bepaald gedrag van zien... en waar we ons dan afvragen van hoe komt dat nou eigenlijk? En wat we dan doen is... we um, laten uh, mensen meegenieten van onze vogelverhalen, uh, vogelroutes. Die geven dus uh, op de website, maar ook via een app, uh, stellen we die beschikbaar. En dan kan je dus, als je zin hebt om te gaan wandelen of te gaan fietsen... dan neem je die app mee en dan kan je zo'n vogelroute uh, kan je bekijken in het veld. Dus je ziet precies waar die vogel is geweest... en je kan die punten opzoeken. Dus je kent, je kent dan alle vaste plekken van jouw vogel? Ja, en dan hebben wij eigenlijk bij bepaalde punten hebben wij vragen. En dan vragen we jou om uh, daar antwoord op te geven op die plek. Zodat wij beter de context leren begrijpen... Van waaronder die vogel dat gedrag heeft vertoond. Vindt die vogel dat niet vervelend? Nou, die vogel is daar niet altijd op dat moment aanwezig. Hoewel we ze soms wel eens een enkele keer zien hoor. Dan zie, dan zie je gewoon de vogel met de gps hier rondvliegen. Maar, maar of, of vinden vogels niet erg om bekeken te worden door, door vogelaars? Die voelen zich niet, niet, niet opgejaagd? Nou, soms wel. Soms wel. Dus als je dat te dichtbij komt, dan, dan kan dat wel zo. Maar ja, dan zoekt hij wel weer een andere plek, toch? Dan zoekt hij een andere plek. Maar je hoeft dus ook niet per se op het moment daar te zijn dat die vogel daar is. Want het gaat erom dat we eigenlijk snappen van uh, bijvoorbeeld die ooievaar. Het, het veld was net geploegd. Maar dat kunnen wij vanuit Amsterdam kunnen we dat niet zien. Dus dan moet je echt wel het veld ingaan. En we hebben bij zo verschrikkelijk veel punten hebben wij vragen. Dat kunnen wij als onderzoekers niet allemaal afreizen. Dus dan proberen we dat via die app mensen te motiveren. Uh, om daar te gaan kijken en die informatie door te geven. Filmpjes te maken. Dus het is voor de vogelaar een voordeel. Want je hoeft niet met je verrekijker op pad. Je hebt een veel grotere kans dat je al weet waar je naartoe moet. Je hoeft niet zomaar lukraak ergens uh, te gaan liggen. En voor jullie heeft het, het voordeel dat jullie meer informatie krijgen. Ja en je noemt het vogelaars. Maar het hoeft helemaal geen vogelaars te zijn. Het kan, het kan iedereen zijn. Je hoeft geen verstand van vogels te hebben. Maar wel een soort interesse neem ik aan. Ja je moet het leuk vinden om die informatie op te gaan halen. Je moet het leuk vinden om te gaan fietsen of te wandelen. Als je het liefst uh, alleen maar games speelt, dan, uh, dan zal, het niet, uh, zal het niet lukken. Maar uh, voor iedereen die het gewoon leuk vindt om naar buiten te gaan... en uh, een, een zekere interesse heeft, die kan eraan bijdragen. Leuk. Laat het weten als de app uh, daadwerkelijk af is. Dat is in de tweede week van mei. Dan is de Nationale Vogelweek. En dan is de grote aftrap en dan gaan we excursies geven... Uh, om mensen er al mee kennis te laten maken. En dan uh, uh, gaat het uh, voluit uh, van start. Dank. Willem Bouten, hoogleraar Computational Geoecology... Geo aan de Universiteit <laughs> van Amsterdam, ecoloog kortom. En Wouter van Steeland is ook ecoloog. Dank jullie wel. Dank je wel. Graag gedaan. Stoornissen als ADHD, autisme, dyslexie en schizofrenie... lijken allemaal iets te maken te hebben... met de manier waarop je hersenen waarnemingen verwerken. Reden te meer om eens te onderzoeken hoe dat nou eigenlijk precies werkt. Hoe gaat het brein om met prikkels... en wat zou dat weer te maken kunnen hebben met deze stoornissen? Neuropsychologe Lieselotte de Boer promoveert 1 november. Hartelijk welkom. Dank je wel. Is dat eigenlijk al iets, iets waar de wetenschap vast van uitgaat Dat de manier waarop je prikkels opneemt in het brein iets te maken heeft met allerlei uh, stoornissen. Nou, er is al steeds meer bekend. Er is al jarenlang onderzoek wordt er gedaan naar hoe uh, informatie die je via je verschillende zintuigen binnenkrijgt, hoe die in je hersenen verwerkt worden bij, zoals we dat dan misschien niet netjes noemen bij gezonde mensen uh, gebeurt. Uh, maar er is relatief minder nog bekend over hoe die multisensorische informatieverwerking bij uh, bepaalde psychische en neurologische stoornissen uh, verwerkt en verloopt. En um, dat soort onderzoek is wel uh, recent, in de afgelopen jaren wordt het steeds meer opgepikt. Maar er um, ja, komen steeds meer aanwijzingen dat een verstoring in, in je informatieverwerking uh, onderliggende oorzaken kunnen zijn van bepaalde stoornissen, zoals bijvoorbeeld autisme of uh, schizofrenie. Multisensorische informatieverwerking. Ja. Wat is dat eigenlijk? Ik zal het even toelichten. Want dat is inderdaad altijd een... Ja, het is een echte vakterm. Uh, ik leg het altijd zo uit. Heel de dag door, hè, waar je je ook bevindt... Je krijg je via je verschillende zintuigen informatie door. Ik geef al het voorbeeld van als je in je handen klapt... dat voel je, dat zie je en dat hoor je ook... En uh, jouw brein heeft het vermogen om die informatie... die, die via die drie verschillende zintuigen binnenkomt... om die uh, te verwerken tot één geheel... wat jouw waarneming is dat je in je handen klapt. Op het moment dat, jou, uh, dat je wel voelt en ziet uh, dat die klap er is... maar je hoort hem bijvoorbeeld pas een seconde later... dan kun je je voorstellen dat jouw brein niet meer snapt van... hé, hey, klap ik nou in mijn handen, ja of nee? En... Um, ja, dat, dat zeg is maar dus als, het, als iets mis is, gegaan met het nasynchroniseren van een film... waardoor het beeld en het geluid niet gelijk lopen. Dus je hoort iemand praten, maar zijn mond gaat even later pas bewegen. En dat wordt dan een beetje Ja, dan klopt gek het niet meer. Als John Wayne Duits praat ja. en het niet gelijk loopt. Ja, ja dan, dan klopt het niet meer. En dan, dan zit je, zit je, zit je hersenen als het ware in een soort conflict situatie. Van, hé hey, wacht, hier zijn twee dingen die niet helemaal spaken lopen met elkaar. Of hè, die spaak lopen. En op het moment dat jouw brein... He, dat je zeg maar als het ware over een gezond brein beschikt. En dan gezond in de zin van dat die informatieverwerking altijd goed verloopt. He, dan ben je dus in staat om te zien dat het op dat moment niet goed gaat. Maar als je informatieverwerking op de een of andere manier verstoord raakt. Ja, dan is dat misschien wel altijd jouw uh, jou waarheid. Jouw waarneming. Het gaat eigenlijk over in welke wereld leef je. Leven wij allemaal in dezelfde wereld? Zien ja. wij die allemaal op dezelfde ja. manier? Dat klopt oriënteren we ons op dezelfde manier? Het is eigenlijk een hele fundamentele vraag. Ja, nou dat is ja, mooi dat je het aangeeft. Want zo begin ik mijn proefschrift ook. Uh, hè, we gaan ervan uit dat iedereen de wereld waarneemt zoals je dat zelf doet. En we gaan dus ook vanuit dat je daardoor heel makkelijk... met andere mensen kunt, communi kunt communiceren. Maar wat is, is dat wel zo vanzelfsprekend als dat we dat eigenlijk altijd waarnemen? En dat is eigenlijk waar het onderzoek ja, deels ook op insteekt. Nou, dan is de onderzoeksvraag inmiddels uh, wel duidelijk. Maar dan, dan komt de praktijk. Dan moet je dus uh, allerlei groepen gaan samenstellen. Mensen die de diagnose autisme hebben bijvoorbeeld. Mensen ja. die hem niet hebben. Mensen die uh, misschien schizofrenie hebben. Hoe, hoe ben je daarin te werk gegaan? Uh, dat kan niet zonder samenwerking met, uh, ja, met bepaalde instellingen. We hebben met verschillende GGZ-instellingen samengewerkt. Uh, waar, waar ook wetenschappers of uh, psychiaters zitten. Met, uh, die ook uh, daarin geïnteresseerd zijn. En van daaruit. Uh, ja, uh, geven wij dan rugbaarheid aan ons onderzoek. En zij helpen mee met de inclusie als het ware van, uh, van de ja, patiëntgroepen of van de studiegroepen, zoals ik ze liever noem. En dat uh, ja, uh, zijn ook niet echt per definitie patiënten natuurlijk. Dat ja, zo is, uh, noem ik ze liever niet. want ja, nou ja mensen met, met de een bepaalde stoornis of ja. een diagnose, ja. Dan zijn we er maar vanaf. Ja. En uh, ja, daar kijken we van mensen die erin geïnteresseerd zijn om mee te werken aan het onderzoek. En uh, ik ging dan met name met mijn laptop uh, op pad. Uh, om daar mensen te plekken ja, te testen. Om proef te doen. Ja. Hoe, hoe ziet zo'n zo test eruit? Hoe, hoe gaat dat? Ik um, ja, kan je een voorbeeld geven van een soort uh, test die we hebben gedaan. Het zijn eigenlijk hele eenvoudige experimentjes die we doen... die we dus gewoon op een laptop kunnen afnemen. Je zit voor een scherm en daarin zie je een, uh, een kruisje in het midden. Daar moet je steeds naar blijven fixeren, zeggen we dan. En boven en onder van dat kruisje lichten heel snel twee lampjes achter elkaar op. Um, dat is een experiment waarin we dan verschillende condities hebben, dus je moet bijvoorbeeld je moet continu aangeven welk lampje zag je als eerste, het boven of het onderste lampje nou, je kan je voorstellen als er redelijk veel tijd tussen die lampjes zit, dat je daar nog prima toe in staat bent om aan te geven nou, de bovenste kwam eerst of de onderste kwam eerst maar als we die tijd tussen die twee lampjes verkorten, dan wordt dat steeds lastiger voor je, visu voor je visuele systeem om aan te geven welk lampje je als eerste zag nou, we testen dus he, mensen in zo'n uh, alleen puur visuele uh, conditie, maar daarnaast hebben we in het onderzoek met name gekeken naar audiovisuele informatieverwerking. Dus ze gaan ook klikjes toevoegen. En dat, dat ziet er dan uit dat je een klikje, heel kort klikje hoort. Daarna zie je een lampje, dan de pauze, het volgende lampje. En na dat tweede lampje hoor je weer een klikje. En dan blijft jouw taak om aan te geven waar zag je dat lampje als eerste. Boven of onder. Dus eigenlijk ja, heel simpel. Het, het moeilijke lijkt me als bijvoorbeeld iemand uh, autistisch is... Om dan te weten, heb ik te maken met een symptoom van de stoornis... of gaat er gewoon iets mis in het proefje omdat iemand autistisch is? Ja, um, ja dat was een terechte vraag, denk ik. Uh, we zetten die experimenten natuurlijk zo op dat we... We er zeker van zijn dat de taak die we afnemen, dat die, dat, dat die ook begrepen wordt. Dus we doen dat bijvoorbeeld door uh, sowieso altijd eerst met een aantal uh, trials te werken om gewoon iemand kennis te laten met een taak. En daarin, uh, je kan je kan je voorstellen dat we daarin die tijd tussen die twee lampjes bijvoorbeeld heel lang maken. Zodat het heel duidelijk is van ja, snap je waar het om gaat? Of, hè, kun je inderdaad, ben je in staat om aan te geven of het eerste, eerste lampje boven of onder verscheen. Dus dat bouwen we natuurlijk in ieder experiment altijd. Uh, altijd in. Dus daar ligt het niet aan. Kwam er echt. Uh, we blijven even bij het voorbeeld autisme mm -hmm. om, om het ja. lekker helder te ja. maken. Kwam er echt een, een significant verschil met een andere groep uit? Was het, was het inderdaad zo dat het, dat het een verschil van dag en nacht was... hoe ze prikkels waarnemen? Nou, uh, het interessante van het, uh, van het hele onderzoek wat we hebben gedaan... is de verschillende groepen die we hebben gebruikt. Dus we hebben mensen met uh, autisme uh, daarvoor onderzocht. Maar ook mensen met dyslexie, schizofrenie. En we hebben mensen met verschillende leeftijdscategorieën. Dus we hebben ook zeg maar, gekeken naar, de, naar wat ouderdom met je informatieverwerking doet. En uh, bij alle uh, studiegroepen is gebleken... dat zij significant verschillen met de controlegroepen waarmee ze vergeleken worden... op het gebied van de puur visuele informatieverwerking. En dan praten we wel over een temporeel, hè, een temporeel domein... dus het aangeven van een tijdvolle georde. En iedere uh, eigen onderzoeksgroep, dus iedere, iedere studiegroep... die wordt met een eigen controlegroep vergeleken... En ja, daarvoor wordt gekeken He, als we bijvoorbeeld een, een meisje van 18 met een uh, autisme stoornis zien. Dan stellen we dat tegenover een meisje ook van 18 met een vergelijkbaar IQ. Dus we houden een aantal componenten, ja, die houden we gematcht op elkaar. Om echt zeker te weten ja. dat je het goede hebt. Ja, dat je het goede test. Ja. Hoe zou dat dan vervolgens als het een oorzakelijk verband is tot autisme leiden? Als jij op een andere manier prikkels waarneemt en vooral visuele prikkels. En eigenlijk geluid en beeld niet... Helemaal gelijk oplopen. Mm -hmm. Hoe zou dat dan uiteindelijk iemand. Tot een autist kunnen maken. Ja um, je kan je voorstellen. Ik gaf al straks het voorbeeld van. Hè, dat in die handen klappen. En, en hoe raar het zou zijn. Als je die klap later hoort of ziet of voelt. Dan dat je. Hè, dan dat je de andere twee ziet. Uh, dat maakt natuurlijk dat jouw wereld er heel anders uitziet. Hè, een van de hele belangrijke kenmerken van bijvoorbeeld autisme... is dat ze problemen hebben in de communicatie en de sociale interactie. Maar je kunt je ook voorstellen... je, je gaf het net ook al aan, hè, we gaan ervan uit... dat eigenlijk iedereen de wereld om je heen hetzelfde waarneemt als jij. Maar als jij als uh, gedirod van met autisme... dus een andere informatieverwerking hebt... En dus niet dingen altijd zo samenvallen... en tot eenzelfde waarneming leidt... dan dat de gesprekspartners met wie jij bijna dagelijks omgaat dat hebben... ja, dan kun je je voorstellen dat dat uiteraard problemen geeft... in de communicatie met iemand anders. Kunt u zich voorstellen hoe uh, een artistisch iemand de wereld ziet? Kunt u zich in, in dat hoofd verplaatsen inmiddels... en die wereld op die manier proberen te bekijken? Ik doe een poging. Um, maar ik denk dat het zo'n ontzettend moeilijke wereld is om in te leven... dat je dat als als zijnde niet-autistische uh, persoon... dat dat niet voor te stellen is... Um ja, er zijn heel veel, uh, er komen steeds meer boeken verschijnen er en je hebt bijvoorbeeld ook over dementie en over schizofrenie of psychose. Dus krijg je steeds meer experiences zullen we maar zeggen. Ik weet dat de collega's van mij die zijn bezig met een, bezig met een dementie experience, waarin je als het ware in een, in een setting in een film wordt gezet en, en de wereld beleeft zoals degene dat doet die dementie heeft. Uh, dat heb je ook met mensen die in een psychose raken. Dat is er van autisme nog niet, maar ik zelfs denk ik in zo'n experience kun je, je denk ik nog niet. 100% verplaatsen in de en de complexiteit van een leven... bijvoorbeeld met autisme of schizofrenie. Ja. Zou het kunnen helpen uiteindelijk? Want dit is fundamenteel onderzoek. Gewoon mm -hmm. kijken hoe het werkt. En, en dat is natuurlijk al heel belangrijk. Maar het zou heel mooi zijn als het uiteindelijk zou helpen... om, om het leven makkelijker te maken ja. voor, voor mensen. Zeker. Is er al iets te bedenken? Dat je, dat je bijvoorbeeld iemands wereld permanent... Ondertiteld of, de, of dat, je, dat je zorgt dat geluid en beeld wat beter mm -hmm. samenvallen? Nou, um, he, een van de belangrijkste bevindingen in ons, in ons onderzoek is, is... dat geluid een compenserend effect kan hebben voor visuele tekortkomingen. He, die klikjes van dat experiment wat ik net aangaf... die helpen jou om je visuele systeem beter te maken. Die klikjes hebben als het ware een soort alerting-effect. Die maken je heel eventjes wakker en dan is dat maar voor een seconde... Je bent dus wel in staat om dan visueel scherper te worden. En dat zijn natuurlijk wel interessante dingen... die je bijvoorbeeld in revalidatietherapieën... of wat dan ook zou kunnen toepassen. Zo zien we ook in ons onderzoek dat mensen eh, rond de 50, 60 jaar... dat die ook problemen krijgen... ook met die visuele, temporele informatieverwerking. Maar dat ook het toevoegen van geluid hun heel erg kan helpen. Dus tegenwoordig heb je bijvoorbeeld het facetimen... wat je via je iPad kan doen... Hè, waarin je dus een soort ja, beeldtelefoon hebt. En dat, dat kan dus bijvoorbeeld ouderen heel erg helpen... dat ze niet puur op één zintuig hoeven af te gaan... maar dat juist die samens, het samenspel van iemand zien en iemand horen... dat dat hun informatieverwerking helpt. Dus zou je het kunnen trainen en misschien ook kunnen, kunnen ondersteunen? Ja, het, het is een begin van... het is weer meer inzicht creëren in eventuele onderliggende mechanismen... maar die hopelijk ook leiden tot een betere diagnostiek. Bijvoorbeeld autisme wordt nu nog uh, met name gediagnosticeerd door het invullen van vragenlijsten van ouders uh, en omgeving over hoe iemand functioneert en hoe die in de communicatie bijvoorbeeld uh, is. Het zou heel mooi zijn als we door middel van ja, meer uh, echt he, technische experimenten uh, kunnen zien dat een audiovisuele informatieverwerking bijvoorbeeld anders verloopt dan dat we dat van uh, mensen zonder autisme zien. Een echte test. Ja. Lieselotte de Boer, dank u wel en heel veel succes met, uh, met de promotie uh, zometeen. Dank je. Dank well. <laughs> De rubriek post. En daarin kunt u elke week terecht met vragen. Iets wat u altijd al heeft willen weten... maar nooit een antwoord op heeft kunnen vinden... kunt u mailen naar labyrinthradio.vpro.nl De vraag is deze week gemaild door Karin Wijkmans. Die wilde weten over de Aziatische lieveheersbeestjes. Ze rukken op. Ze zijn een bedreiging voor de inheemse lieveheersbeestjes. Het is zelfs een invasieve exoot. En de vraag is dan ook... als je zo'n Aziatisch lieveheersbeestje tegenkomt... moet je die dan doodmaken. En als dat het antwoord is, hoe kan je die dan het beste doodmaken? Marcel Dieke, welkom. Insectenwetenschapper, entomoloog. Ja, nog nou, een hele heldere vraag. Aziatische lieveheersbeestjes, moeten we erop slaan of niet? Nou, je mag erop slaan. Ze horen je eigenlijk niet. Maar um, dat heeft niet zo heel veel zin, want er zijn er steeds meer het goede nieuws is wel dat er steeds meer natuurlijke vijanden van lieveheersbeestjes ook komen. En dat ze het steeds moeilijker beginnen te krijgen dat ze ziek worden door schimmels. Dat ze aaltjes, een soort kleine wormpjes krijgen. Dus ze hebben allerlei ziekten ook die, die nu binnen beginnen te komen. Dus ze krijgen ook hun eigen natuurlijke vijanden. Waardoor ze het niet meer zo makkelijk krijgen als voorheen. Dus het is nog niet op weg om, om de muskusrat onder de insecten te worden? Um, hopelijk niet. Uh, het, het is niet uh, zo'n heel handige introductie geweest. En, uh, we zitten er nu mee. Dit is iets wat mensen uh, ooit uh, vanuit Azië... Een, een aantal tiental jaren geleden naar, naar Frankrijk gebracht hebben... Er zijn natuurlijk allerlei invasieve soorten... ook die niet dankzij ons actief, maar die passief meekomen... omdat wij met het vliegtuig reizen en daar komen beesten mee. Of met alles wat wij verhandelen, uh, of dat aan planten. Of uh, van alles en nog, het kan dat zijn. Ja, een een insect heb je zo natuurlijk... Insecten zijn zo algemeen dat insecten zitten overal. Uh, als ik even de insecten iets uitbreder neem en ook mijten daarbij inneem... Ja, dan hebben we hier aan tafel allemaal die beesten ook in ons gezicht zitten. Um, dus we hebben hoeveel, ook overal... hoeveel, eigenlijk, hoeveel mijten zitten erin in, in een beetje gezicht? Nou, in een beetje gezicht. Ik weet niet. Daar kunnen er zo een paar, paar duizenden zitten, denk ik... Uh, Hey, ja, je hebt er nooit last van gehad en je krijgt er ook geen last van. Nee, uh, we maar... leven eigenlijk met die dieren op aarde en zonder die dieren zouden zoveel moois niet zijn. Neem nou vogels. Ongeveer 80, 90 procent van de vogels eet min of meer vogels, uh, insecten. En er zijn ongeveer 60 procent van de vogels die eet behoorlijk veel insecten. En die heb je niet zonder dat je uh, insecten hebt. Ze zijn belangrijk. Het laatste deel van de vraag van elkaar in Bijkmans. Als je dan besluit dat je liefheersbeestjes moet doden. Wat is eigenlijk de beste manier om een liefheersbeestje over de klink te jagen? Ja, als je nou zo'n Aziatisch liefheersbeestje kwijt wil uh, tussen je vingers fijn knijpen. Oh. Dat, uh, dat kan al helpen. Je kunt erop uh, ja, slaan, Maar uh, het, uh, ze zijn niet bestand tegen flink knijpen. Ik zou ze trouwens niet eens kunnen onderscheiden, denk ik, Aziatisch en gewoon Dat is een goede opmerking. Voordat je nou zoiets doet, moet je wel zeker weten dat het zo'n exoot is. En het moeilijke met het Aziatisch lieve heersbeestje is dat hij heel veel verschillende gedaantes heeft. En het is dus niet dat maar één zoekbeeld je kan helpen en zeggen dat is het Aziatisch lieve heersbeestje. Ze kunnen heel veel verschillende visuele vormen voorkomen. Dus voordat je zo'n beestje doodmaakt, weet zeker dat je er... De juiste hebt. Dat je de goede hebt. Indien u ook zo'n uh, vraag heeft... labirintradio.nl Nou, we zitten al volop in het gesprek. Uh, meneer Dieke, entomoloog... aan de Universiteit van Wageningen onder andere. Insectenkenner. Uh, grote promotor ook van, van de insecten. Wat zijn eigenlijk uw, uw favoriete insecten heeft u dat? Nou, er zijn zoveel insecten, dat hangt er vanaf. Uh, of ik hem uh, moet opeten of om naar te kijken. Ik vind de bitsprinkhaan zelf heel erg mooi om naar te kijken. En, en het is een beest wat, uh, wat heel um, ja, uh, mooi is. Zijn kop kan heel, bijna helemaal ronddraaien. Uh, het is een dier wat heel langzaam beweegt. Maar op het moment dat er een vlieg voorbij gaat... dan heeft hij hem in één keer uit de lucht tussen zijn voorpoten uh, gevangen. En dat, dat is uh, een fantastisch beest om naar te kijken. U noemde al meteen de, de gezichtsmijt om erin te komen. Dan heb je natuurlijk ook nog de bedwans. Dat is, dat is ook zo hoe, ja. hoe, hoeveel zit er in, in een beetje hoofdkussen? Uh, nou, bedwans, dat is een dier wat niet heel algemeen nog is... maar wel steeds meer in Nederland voorkomt. Maar uh, het gemiddelde bed, daar, uh, als het goed is, heb je er geen bedwansen. Maar als je er last van hebt, dan kun je er een paar tientallen in bed hebben. Maar dan moet je er ook echt wat aan gaan doen. Bedmijten, dat is wat anders. En daar kunnen er zo 2 miljoen in je matras zitten. Dus, 2, 2 miljoen? ja. Dus je kunt hoeveel... zeggen, we staan ermee op en we gaan ermee naar bed. Er zijn, kortom, we weten niet hoeveel insecten er, er op de wereld zijn in, in een populatie. Um, we weten niet eens hoeveel soorten insecten er zijn. We kennen op dit moment 1 miljoen soorten insecten. En we schatten dat er ongeveer 6 miljoen soorten insecten zijn. Maar zelfs met die 1 miljoen soorten insecten die we kennen... kunnen we al zeggen dat 80% van alle diersoorten insecten zijn. Dus er zijn, zijn meer insecten eigenlijk dan andere dieren. Als je alle insecten zou optelden, dan heb je een veelvoud van alle andere diersoorten. Ze zijn veruit in de meerderheid. Van alle diersoorten op aarde is ongeveer 60% is insecten. Dus insecten zijn een heel soortenrijke groep. Uh, er zijn ook wel eens mensen die hebben geprobeerd een schatting te maken voor wat het waard is van hoeveel individuele insecten er op aarde zijn. En Dan kom je tot een getal waar zelfs economen met uh, miljarden en triljarden uh, niet eens meer weten waar het over gaat. Dat is een getal een 10 met uh, 18 of 19 nullen. Als ik dat getal als uitgangspunt neem en ik ga dan ongeveer, uh, ik zeg nou ze zijn allemaal net zo klein als een heel klein miertje, dan kom ik tot een gewicht uh, voor ieder van ons op aarde ongeveer zo'n 150 tot 2000 kilo-insecten aanwezig. Dus zelfs mensen zijn niet... qua hoeveelheid gewicht... dominant op aarde. En insecten kunnen ook allemaal dingen... die andere diersoorten helemaal niet kunnen. Gekke manieren van, van voortplanten bijvoorbeeld. Insecten kunnen heel veel gekke dingen. En uh, iets... Uh, veel insecten. Uh, bespen, bijen. Die kunnen zelf bepalen of ze moeder van een zoon... of van een dochter worden bijvoorbeeld. Um, iets waar... Uh, heel wat mensen op aarde graag de kunst zouden willen kennen. Uh, wat doen die beesten? Bij wespen is het zo dat um, als, de we als de wesp paart, de wespenkoningin... dan slaat hij het sperma op in een zakje. En op het moment dat hij een ei gaat leggen... dan komt het ei komt langs dat zakje. En dan kan moederwes moederwesp besluiten om dat zakje even open te zetten... een klein beetje sperma daar langs te laten gaan. Dan wordt het ei bevrucht, dan wordt het een dochter. Als ze de klep dicht houdt, wordt het een onbevrucht ei en dat wordt een zoon. En, en aan de hand van welk criterium kiest ze dan? Waarom besluit ze van vandaag doe ik een dochter en vandaag doe ik een zoon? Uh, over het algemeen zullen ze kiezen voor dochters, omdat dochters direct ook weer uh, opnieuw kunnen voortplanting, uh, weer nieuwe nakomelingen kunnen ver, uh, verzorgen. Maar je moet op een gegeven moment een net voldoende zoons hebben om ook weer die met andere vrouwtjes te kunnen laten paren. En uh, dat zal dus afhankelijk zijn van hoeveel paringsmogelijkheden er zijn... of ze daar extra veel mannetjes uh, of, of weinig mannetjes zal geven. Uh, er zijn sluipwespen bijvoorbeeld. Dat zijn beesten die zijn kleiner dan de limonadewesp die we kennen. Ze zijn ongeveer een half tot twee millimeter klein. Dat zijn beesten die niet in volken leven. Die kunnen waarnemen hoeveel andere wespen er in de buurt zijn. En als er geen andere wespen in de buurt zijn... dan leggen ze net zoveel zonen dat hun zonen al hun dochters kunnen bevruchten. Zodat er niemand onbevrucht door het leven gaat... en dus geen nieuwe nakomelingen weer produceert. Dat is fantastisch. Je hebt natuurlijk ook insecten... die helemaal niet aan seks doen. Je hebt ook insecten die kunnen kiezen... vandaag ben ik een man en vandaag ben ik een vrouw. Draag jij het eitje of, of doe, doe ik het? Ja, je hebt bijvoorbeeld de maagdelijke geboorte. Uh, alweer zoiets. Dat is in uh, sommige insecten... regel en in, uh, geschering en inslag. Bladluizen die hebben het grootste gedeelte van het jaar gewoon maagdelijke voortplanting, die kloneren zichzelf iedere dag een, een x-aantal keren. En dus al hun dochters zijn precies hetzelfde als zijzelf. Um, er zijn ook insecten waarbij hun voortplanting eigenlijk ten prooi is gevallen van een bacterie. En als nou een vrouwtje die bacterie heeft, dan heeft eigenlijk die bacterie alles overgenomen... Want die bacterie die wordt alleen maar met eicellen doorgegeven. En niet met zaadcellen. En uh, die bacterie die is erbij gebaat als nakomelingen alleen maar vrouwtjes zijn. En die bacterie die zorgt ervoor dat dan zo'n uh, zo insect alleen maar dochters krijgt. En geen zoons meer. Dan hebben ze ook nog samenlevingen. Uh, veel insecten. Die, die hebben eigenlijk best complexe samenlevingen. Compleet met hiërarchieën, uh, slavernij en, en ook landbouw. Dat ze eigenlijk andere soorten schimmels inzetten voor, voor hun eigen voedselproductie. Ja, dat zou je toch landbouw kunnen noemen? Absoluut. Uh, mieren... die bedrijven zowel veeteelt als landbouw. Uh, ze hebben uh, bladluizen... die in een boom zitten bijvoorbeeld... en die zuigen van uh, de suikers van een boom. En daar zitten ook een beetje aminozuren in. Die aminozuren, uh, die filteren ze eruit. Want die bladluizen die moeten heel veel nakomelingen maken. Hebben eiwitten nodig. Uh, alle suikers, die scheiden ze uit. En dat komen mieren dan ophalen... Dat zijn suikers die zij goed nodig hebben om al hun bewegingen te kunnen van brandstof te voorzien. Dus die melken die bladluizen en die beschermen die bladluizen ook tegen lieveheersbeestjes bijvoorbeeld. Want ze beschermen hun melkkoeien. Die bladluizen in hun een aantal uh, mieren die hebben in hun nest landbouw en daar kweken ze schimmels. Zoals wij champignonkwekerijen hebben, hebben zij ook hun schimmelkwekerijen. En die kweken ze op stukjes blad en daar zorgen ze dat ze de juiste blaadjes naartoe brengen. Zodat ze op die bladeren hun schimmels kunnen kweken. En soms geven ze zelfs antibiotica mee om te voorkomen dat die stukjes blad weer geïnfecteerd worden door bijvoorbeeld bacteriën. En op die manier hebben ze dus, bedrijven ze landbouw en zorgen ze ook dat ongewenste organismen uit hun landbouw wegblijven. Wat u nu zegt, hoe fascinerend ook, is, is een beetje koek en ei voor, voor de, de entomoloog. Maar het, het volgende punt is iets waar u zelf heel veel onderzoek uh, naar heeft gedaan. En ook heel veel uh, lof voor heeft gekregen en heel veel aandacht voor heeft gekregen. Uh, een vrij nieuw gegeven, namelijk dat planten en insecten met elkaar communiceren. En, en dat planten de hulp inroepen van insecten. Ja, dat is... Uh... Planten zijn voedsel voor een heleboel insecten. Voor ongeveer 50% van alle insectensoorten. En we hebben heel lang gedacht dat planten eigenlijk... die staan stil in de grond. En dat die Willows slachtoffer zijn van al die insecten... die maar rondlopen en overal kunnen eten. Nou, niks is minder waar. Um, op het moment dat insecten aan een plant gaan eten... dan neemt die plant dat waar. En die plant die reageert op fraadschade door geuren te gaan maken. En die geuren die verspreiden zich in de omgeving... en die trekken de vijanden van die plantetende insecten aan. En dat is waar we aan het begin van de uitzending het over hadden. Dat zijn tritrofe interacties. Dat heeft inderdaad met drie te maken. Dat heeft te maken met de plant die aangevallen wordt door het insect. Dat is nummer twee. En die plant die maakt een geurstof... Die de vijand van het insect aantrekt. En die vijand, dat kan bijvoorbeeld een sluipwesp zijn. die eieren legt in het plantetend insect. of dat kan een liefheerspecies zijn. Dus de vegetariër wordt opgegeten door, door de carnivore uh, insect. bijvoorbeeld een wesp. Ja, en die, die plant die maakt daarbij eigenlijk heel dankbaar gebruik van het feit. dat er niet alleen bewegende insecten zijn die die planten opeten, maar dat het er heel heel ook insecten zijn... die weer die andere insecten opeten. En in de natuur zul je dus ook zien dat er eigenlijk wat wij noemen een plaag... dat bepaalde beesten heel erg veel voorkomen, dat het bijna nooit voorkomt. Omdat daar ieder dier zijn eigen natuurlijke vijanden heeft... en er dus ook relaties zijn, onder andere tussen voedsel... van in dit geval het plantetende insect. sect... En de vijanden van de plant eten in de sector. Maar dit is heel fundamenteel. Want we hebben, we hebben eeuwenlang gedacht dat de plant, zoals u al zei, een, een passief wezen is. Dat die het allemaal maar leidzaam onderging. Het is ook, ook bijna een soort scheldwoord geworden als je iemand voor planten uitmaakt. Ja. Maar hier heeft, heeft u de, de plant niet alleen de daadkracht teruggegeven. En, en zijn, zijn moedige rol als, als strijder. Maar ook waarneming gegeven. Planten hebben dus kennelijk waarneming. Planten kunnen aan bijvoorbeeld het speeksel van zo'n insect waarnemen... wie ervan ze eet. En als ze door het ene insect worden aangevreten... dan maken ze een ander uh, SOS-signaal... dan wanneer ze door het andere insect worden waargenomen. Het is eigenlijk heel dom van ons... dat wij planten altijd maar zo als achterlijk hebben weggezet. Dat kun je ook zien in onze landbouw. Dat we zeggen van, nou, op het moment dat er plagen zijn... dan moeten wij ingrijpen. En dat doen we met allerlei pesticiden. Eigenlijk heel dom van ons. Want we zouden die plant veel beter zelf zijn klusje kunnen laten klaren... Maar dan moeten we wel terug naar de eigenschappen die die planten in de natuur hadden. Want we hebben ze nu veredeld op een manier dat ze dat nauwelijks meer kunnen. Wilde verwanten van onze gewassen, die kunnen dat heel goed. Maar in onze landbouw hebben we gewassen gekregen die we daar niet meer op geselecteerd hebben. Dat is meteen ook het, het nut natuurlijk, voor zover onderzoek op zich niet al nut heeft van dit soort onderzoek, dat je uiteindelijk een veel natuurlijke soort landbouw zou kunnen stichten. Precies. En dat he, Nederland heeft heel veel dit terrein al gedaan. Biologische bestrijding van insectenplagen... is een topic wat in Nederland al, al decennia lang veel onderzoek uh, heeft gehad. We hebben bijvoorbeeld in Nederland ook het grootste bedrijf... wat voor biologische, bestrijdings, uh, voor biologische bestrijding zorgt. Die kweken per week miljoenen insecten... die ingezet worden in de landbouw. En die, uh, die verkopen we zelfs over de hele wereld. Wilt het ook zeggen dat planten een zekere uh, vorm van intelligentie hebben? Want, want er zit natuurlijk nergens in een cactus uh, een brein of zoiets. Nee, een brein hebben planten niet. Um, en intelligentie, dat hangt er vanaf hoe je dat definieert... maar dat gaat mij toch een stap te ver om het intelligentie te noemen... want dan zou je misschien toch ook wat meer bewustwording uh, erin willen zien. Maar ze kunnen wel reageren. En ze hebben dus zeg maar evolutionair gezien... bepaalde eigenschappen gekregen die, uh, die hen aangepast maakten aan de omgeving. Maar om dat intelligentie soort... te spreken, dat gaat me te ver. Nee, want het werd ook meteen toen dat toen bekend werd... overal gerefereerd aan die jaren zeventig film voor iets zich nog kan herinneren, The Secret Life of Plants... waarin mensen erin slaagden om met planten te communiceren... die dan een moord konden oplossen en dat soort dingen. Ja, een fantastisch science-fiction boek, maar daar heeft dit allemaal niks mee te maken. Oh ja, daar het, werd was, echt... het was eerst een boek en, en toen een film met, met ja. weer muziek van, van, Stevie, van Wonder. Stevie Wonder erbij. Ja, precies. Veel muziek van een blinde vind ik ook mooi. Er is wel later, een, een, een, ik schat een jaar of vijf, zeven jaar geleden... heeft David Attenborough een uh, serie gemaakt... waarin hij ook laat zien hoe planten op de omgeving reageren... maar dan biologisch onderbuiten. En dat noemde hij dan de uh, private life of plants. Ja, want planten hebben natuurlijk ook recht op hun, uh, op, op hun geheimtjes en, ja, en, en ja, dat soort ja. dingen. U bent uh, ook, ook een soort voorvechter van de insecten geworden eigenlijk. U, u, u gaat de boer op en een van de dingen die u heel graag wilt is dat mensen insecten gaan eten. Dat is, dat is iets ja. waar u heeft zelfs een kookboek geschreven. U staat regelmatig op allerlei beurzen om, om daar het insecteneten te promoten. Waarom wilt u eigenlijk zo graag dat mensen ze eten? Om te beginnen, omdat ze zo lekker zijn dat we eigenlijk dingen gewoon missen. En waarom zou je iets wat heel erg lekker is, de mensen onthouden? Is dat uh, echt zo? Is, is dat echt zo lekker dat u zegt van... Oh, uh, voor mijn verjaardag hoop ik dat ik insecten krijg? Ja hoor, ik, als ik in een restaurant kom en ik zie dat er insecten op de kaart staan... dan is dat wat ik kies, gewoon omdat het zo lekker is. Uh, en dat hangt natuurlijk vanaf hoe iemand het heeft klaargemaakt, maar ik... Kennen. Maar dat kunt u makkelijk beloven, want zo vaak staan ze niet op elkaar, uh, nog niet. Maar we, we zijn in 2006, uh, nee, we, we zijn in uh, al wat langer zijn we bezig om te vertellen waarom eigenlijk insecten zo goed zijn om te eten. Niet alleen dat ze lekker zijn, maar dat het ook goed is om ze te eten. 2 miljard mensen op aarde eten insecten op dit moment. Onze voorouders, de, de voorouders van de mensen, die aten het ook al. Um, in het Westen zijn we dat op een gegeven moment minder gaan doen. Hoewel er ook in onze geschiedenis in het Westen nog steeds voorbeelden zijn. Er uh, Meikeversoep in Duitsland is een oud gerecht. Um, in Engeland is in 1885 een boek verschenen. Een klein boekje, Why Not Eat Insects. Vincent Holt, die daarin aansluitend op die plagen in de landbouw... hij zei van, onze gewassen worden aangevallen door insecten die daarvan eten. Dat willen we niet. Wat vervelend... Laten we nou twee vliegen in één klap slaan... om er meteen entomologisch beeldspraak tegenaan te gooien. Laten we die beesten nou vangen en opeten. En dan heeft hij een boekje met allerlei fantastische recepten al gemaakt. Nou, dat heeft niet zoveel navolging nog gekregen... omdat insecten niet zo'n goede naam hebben... en mensen denken dat dat misschien niet lekker is. Maar insecten staan heel dicht bij bijvoorbeeld garnalen of kreeften... wat eigenlijk een delicatesse is. Ik heb hier een bakje met uh, sprinkhanen bij me. En die sprinkhanen, als je daar de vleugels en de poten van afhaalt... en je legt dat naast een grote garnaal... dan zie je bijna het verschil niet meer. Er zijn dus ook volkeren die sprinkhanen de garnaal van de lucht noemen. Dit is één zo'n bakje met, met sprinkhanen. U heeft nog twee bakjes uh, meegenomen. Dat, dat ziet er iets. Die sprinkhaan, dat, dat vind ik nog wel gaan. Maar die, dat, dit zijn echt maden, wormen? Dit, uh, dit, dit zijn larven van de meeltor. Meel, uh, uh, meelwormen. En dit zijn larven van de buffalo-tor. En dat zijn fantastische dieren om te eten. <kuggen> Kun je heel goed kweken. En er zijn dus in Nederland... sinds uh, 2006, 2007... zijn er een aantal bedrijven... die die beesten zijn gaan kweken... om op te eten. Die voldoen aan, aan alle eisen die we daar aan stellen... ook ten aanzien van vlees... Um, toen wij in 2006 uh, het festival City of Insects organiseerden in Wageningen... overigens ook met de academische jaarprijs uh, Gelden gedaan... toen zijn die bedrijven naar ons toegekomen en zeiden... van: jullie vertellen hierin onder andere dat insecten het voedsel van de toekomst zijn... Uh, wij zien daar wel wat in. Wij willen dat gaan doen. Die hebben Binnen twee jaar hebben ze een productielijn opgestart. En die verkopen dat nu. En wat je nu ziet is dat, er, uh, dat eigenlijk de Nederlandse landbouw... een hele nieuwe, innovatieve tak heeft gekregen. Ik was van de zomer in de Verenigde Staten. En daar vroeg de Nederlandse ambassade mij... of ik daar niet een uh, middag iets kon vertellen... en hapjes kon klaarmaken voor de media in Amerika. Om te laten zien wat Nederland op het landbouwgebied... allemaal niet in petto heeft voor de toekomst. Nou, daar kwam veel media op af. En uh, het was het gesprek van de dag. Nou, zou je het natuurlijk gewoon lekker kunnen klaarmaken? Want hoe, hoe doet u dat zelf? U eet regelmatig insecten. Hoe, hoe maak je die wormen klaar op een manier dat het. Dat het echt een delicatesse wordt. Je kunt er... Uh, in ons kookboek hebben we 30, 35 recepten staan. Niet van mezelf, want ik ben niet zo'n geweldige kok. Uh, maar Henk van Geurp, een van de auteurs van het boek, uh, heeft die gemaakt. Uh, je kunt uh, springhalen, bijvoorbeeld weken in nou, iets, iets wat je lekker vindt. Uh, en in, uh, Drank waarschijnlijk. Uh, dat kan, maar het kan, kan ook in een hartige uh, saus of zo zijn. Uh, of in... Uh, in um, ja, wat, je, wat je maar wil. Wat voor marinade je ook uh, lekker vindt. Je kunt ze dan in de salade verwerken. Of je kunt ze wat wokken. Of je kunt ze in uh, uh, uh, dimsum uh, klaarmaken. Allerlei verschillende manieren waarop je ze kunt eten. In Nederland zijn er nu maar drie soorten op de markt. Maar wereldwijd worden er bijna 2000 soorten insecten gegeten. Je kunt dus ook enorm variëren. Je zou natuurlijk ook het stiekem kunnen doen, want we hebben een gebrek aan, aan eiwitten eigenlijk. We eten met z'n allen steeds meer vlees. En dat, dat legt best wel een groot beslag op, op de natuurlijke bronnen, op, op ons land, op uh, CO2-uitstoot, uh, dier, diervriendelijkheid en, en dat soort dingen. Maar heel veel van dat vlees komt in allerlei dingen terecht waarvan de mensen het maar gewoon in de oven kwakken. Een diepvriespizza, waarin het eigenlijk ook niet zoveel smaak heeft. Daar zou je natuurlijk best, best een soort stiekem insecten in kunnen doen? Of vindt u dat na de paardenschandalen niet kunnen? Ik vind dat je het nooit stiekem moet doen. Je moet altijd vertellen wat er in, uh, ergens in zit. Maar het kan wel een hele goede toepassing zijn... zolang je maar vertelt wat het is. Uh, er zijn in Wageningen wel proeven gedaan... waarbij we dit soort dingen uitgeprobeerd hebben... om te kijken wat mensen lekker vinden. En we hebben mensen daarbij twee gehaktballen gegeven. Eén gehaktbal gemaakt van 100% rundvlees... en de andere gehaktbal gemaakt van 70% rundvlees... en 30% gemalen meelworm. Mensen wisten dat ze van allebei er eentje kregen... maar ze wisten niet welke welke was. Na afloop mochten ze vertellen welke gehaktbal ze het lekkerst vonden. 90% van die mensen vond de gehaktbal met meelwormen... lekkerder dan die zonder meelwormen. Maar het is toch ook vaak met, met eten... het zijn net kleine kinderen, dat mensen een, een soort voorkeur hebben... van ik zal nooit rat eten, ik zal nooit uh, dit eten of dat eten. Dat zit vrij vast over het algemeen. Nou, toen uh, in... Uh... Toen, toen sushi voor het eerst uh, in de westerse wereld kwam... toen zeiden er heel veel mensen... ja, maar we gaan toch geen rauwe vis eten. In Nederland was daar misschien iets anders in... omdat we hier al haring aten. Maar culturele verschillen zijn best te overwinnen. Als het maar lekker en aantrekkelijk is. En uh, ja, ga, Vraag nou aan mensen, waar smaakt een oester naar? Een delicatesse. Ja, een oester heeft ook een bepaalde... Status. Ja, waar smaakt het naar? Daar hoor ik wel eens theorieën over, maar, maar goed. Veel, veel mensen zien insecten toch in de eerste instantie als, als een plaag. We hebben, het over, we hebben het over muggen, we hebben het over, over ja. vlooien. U wilt het imago verbeteren, maar er komt meteen een mail van een, een luisteraar die zegt: Ik heb zo'n last van fruitvliegjes. Weet meneer de entomoloog ook wat ik aan die fruitvliegjes kan doen? En dan niet meteen zeggen dat zulke intelligente dieren zijn en dat ze een karakter hebben. Um, fruitvliegjes, ja, de last daarvan is uh, met name rondom de composthoopmachine. Uh, ja, de, de vuilnis je, en de compostbak. Ja, yeah. dat is een kwestie van zorgen dat die compostbak niet te dicht bij de keuken staat, zodat ze naar binnen gaan. Zorg dan ook dat dat terrein waar die fruitvliegjes zich op hun gemak voelen, dat je dat niet meteen daar neerzet waar je wilt zijn. Om, om een mooi voorbeeld te maar noemen... Maar ze heeft ook op tafel, schrijft ze, dus, dus buiten de compostbak, last van fruitvliegjes. Die fruitvliegjes die komen af op fruit waar al een, uh, een klein beetje rotting plaats begint te vinden. Dat betekent dat er dus fruit in huis is waar al rotting begint plaats te vinden. Die fruitvliegjes zijn zo gevoelig daarvoor dat nog voordat jij ziet dat er rotting plaatsvindt... hebben die fruitvliegjes al dat door. Die ruiken dat. Dat betekent dat dus je fruit niet helemaal uh, gezond is. Dus eigenlijk moet je dan zeggen... van, zorg dat je wat sneller door je fruit heen gaat. Gebeurt het dan vaak dat u, dat u een, een promotieverhaal over insecten uh, komt te houden... en dat het toch uiteindelijk over plaagbestrijding gaat? Um, of irritatie? Er worden mij altijd wel vragen daarover gesteld. En er zijn natuurlijk altijd mensen die, uh, die willen weten... waarom bepaalde beesten toch lastig zijn... En... De vraag die ik het allermeest krijg is, als ik. Nee, laat ik even zeggen, er zijn maar 5000 van die 1 miljoen soorten insecten die we kennen, daar hebben we echt last van. En dat last hebben, dat kan zijn van fruitvliegjes die je niet in kamer wil hebben, dat is een beetje lastig, maar dat is niet zo, uh, zo vreselijk. Tot aan een malaria-mug uh, die malaria overbrengt, en dat is de meest dodelijke ziekte die we kennen op aarde. De meeste mensen overlijden aan deze ziekte. Dan heb je echt een heel groot probleem te pakken. Die 5.000 verpesten het eigenlijk voor die, al die anderen. 99,5 procent, daar hebben we plezier van. Maar goed dat u het voor opneemt. Marcel Dieke, hartelijk dank. Hoogleraar entomologie aan de Universiteit van Wageningen. En dit was Labyrinth voor deze week. We zijn er volgende week weer. Meer informatie via de website wetenschap24.nl. U kunt ons mailen als u dat wilt. labyrintradio@vpro.nl. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele vrolijke avond. Dit is Radio 1.